8 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Op de campus van de Amerikaanse Virginia Tech Universiteit is geschoten. Er zou een politieagent zijn neergeschoten. Ook zijn er berichten over een tweede slachtoffer. Op de campus is alarm geslagen, iedereen moet binnenblijven en deuren op slot doen. In 2007 schoot een student op de Virginia Tech campus in Blacksburg 32 mensen dood, waarna hij zelfmoord pleegde.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 Het UWV heeft beslag laten leggen op de rekeningen van het Jobcoachbureau in Rotterdam... en onderzoekt of meer bureaus hebben gefraudeerd. Het Nederlandse ruimtevaartbedrijf Dutch Space gaat een belangrijk instrument bouwen... voor een Europese klimaatsatelliet. Het instrument gaat vanaf 2015 de vervuiling van de dampkring en het gat in de ozonlaag meten. Dat gebeurt nu ook al door andere satellieten, maar minder nauwkeurig. Met de order voor het Leidse bedrijf is een, bedrijf, is een bedrag gemoeid van 45 miljoen euro.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 ABB ah, Verkeersinformatie. In Noord-Holland komen zware windstoten voor. En er staan ook nog een paar files. In Friesland op de A7 Heerenveen naar Groningen tussen Tijnje en Beesterswaag, 3 kilometer. Op de A13 Rotterdam-Den Haag tussen Delft-Zuid en Delft-Noord, 3 kilometer. Omdat er aan de andere kant van de vangwil een ongeluk met een vrachtwagen is gebeurd richting Rotterdam. Bij Delft staat 4 kilometer file. Er is maar één rijstrook open. Het is verstandig om voorlopig via Gouda om te rijden.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 Maar is het eigenlijk erg als je een zesje goed genoeg vindt? Nou, volgens mijn tweede gast straks is dat prima. Ik praat zo met haar. Maar er is iets heel anders? De inspectie voor de gezondheidszorg. Wil dat GGZ-instellingen vanaf volgend jaar... geen cliënten meer opsluiten in een isoleercel... zonder 24 uur toezicht? Dat heeft de inspectie vandaag bekendgemaakt. Wat doet het eigenlijk met een mens om opgesloten te worden in een isoleercel? Ik ga erover praten met Mieke... Mostermans. Goedenavond, mevrouw Mostermans. Ja, goedenavond. U heeft uh, maar liefst vijf keer in een uh, isoleercel gezeten in verband met psychotische klachten. De laatste, gelukkig, alweer dertien jaar geleden. Um, als ik me die ruimte moet voorstellen, u weet dat. Is dat helemaal leeg? Alleen een bed, een wc of, of ook een tafel en een stoel? Hoe ziet het eruit? Nou, het is een, uh, een lege ruimte eigenlijk wel. Met... Uh... Een matras, soms alleen een matras op de, op de grond. Soms een houten uh, bed eronder. Een uh, papieren po. Uh, een paar bekertjes water. Uh, nou, toen oh. ik op. Ja, ja. Sorry. gaat gang. Um, toen ik opgenomen was, was er ook geen klok. Tegenwoordig hangt er ook een klok in de separeer. Maar toen was er ook geen klok. Een klein raam zit erin en een deur die dicht zit. En en het zei... is een kleine, ru kleine ruimte is het. U zei een papieren po, hè? Een papieren po, ja. En waarom is dat? Waarom is dat van papier? Uh, omdat men bang is dat je je daarmee uh, beschadigt. Ja, ja. En heel klein? Hoe klein is die ruimte, die ruimte? Uh, nou, die ruimte is... Ja, exact weet ik het niet, maar... Het is... Ja, dat kan ik niet zo goed zeggen eigenlijk. Maar nee. er kan een, een, een matras in en een po. Ja, het is echt een kleine ruimte, ja. Ik denk 2,75 of 3 bij 2,5. Ik kan het echt niet precies nee. zeggen, dat weet ik Klein niet. Klein in elk geval. Klein. Wat deed u de hele dag in die cel? Um, nou, wat ik deed, eh, ja. Ik was bang in die cel. Uh, wat ik deed, ja, ik, ik, uh, ik deed rare dingen. Ik was in de war en. Uh, um, ik was in de war en ik was ook nog opgesloten in een ruimte die ik niet kende. En dat, dat maakte mijn, uh, ik zou zeggen, psychose die ik had... maakte dat een angstpsychose eigenlijk. Ik, de, uh, ja, ik, ik dacht dat ik er nooit meer uit zou komen. Ik voelde me nou, door iedereen verlaten. Uh, ja, Eigenlijk was ik de hele tijd bezig met de gedachte... hoe kom ik hieruit en kom ik hier nog wel uit? Ja. En zijn er nog wel mensen aan de andere kant... Dat, dat, dat betwijfelde ik ook heel erg. Maar dat kwam dan weer voort uit mijn, ja, mijn psychose. Ik was natuurlijk, uh, ja, ja... U was angstig, ja. Ik was heel angstig, ja. Want hè, nu is de discussie dat er nog wel een separeercel mag zijn... maar dat er dan in elk geval 24 uur toezicht moet zijn. Een camera in elk geval. Um, in Nederland zijn er jaarlijks zo'n 18.000 patiënten hè, in die separeercellen. Uh, u was bang dat er niemand meer was, zei u. Hè? Had ja. u zo'n camera? Werd er op u gelet 24 uur? Uh, nou, het geval was dat er. Um, nou ja, je, je komt in zo'n ruimte, maar het is een ruimte die, je, die gewoon heel onbekend is. Iedereen die in zo'n ruimte zou komen, zou denken: waar ben ik nu? Waar ben ik terechtgekomen? En ik zag in de hoek zag ik iets wat ik, waarvan ik dacht: is dat een camera? Maar ik ma dat maakte mij niet, uh, niet rustig, omdat ik. Uh, ja meer bang was dat men mij aan het bespieden was. En, dat, en ik dacht ook dat ik als ik maar hard genoeg schreeuwde... en uh, rare dingen deed, dat ze dan wel zouden komen. Uh, ja, en was dat zo? Het maakte mij... Uh, nou, ik denk uiteindelijk wel, maar dat, dat, is, dat kan ik niet zo... Uh, dat niet weet ik niet meer precies? Dat weet ik niet zo nee. meer precies, nee. Want was het inderdaad een camera die daar hing? Uh, nou... Die keer waar ik nu over sprak, weet ik eigenlijk niet of daar een camera was. Maar ik dacht het. Ja, maar u zegt, hè, als ik me hard genoeg schreeuwde, ik was angstig. Zo uitte die angst zich, in schreeuwen. Ja, schreeuwen. En, en, en ook, uh, ja... Uh, ja, uh, uh, ook wel uh, rare dingen. In ieder geval dat je... Ik, ik, ik plaste bijvoorbeeld in mijn broek van angst op een gegeven moment. Omdat ik niet meer, meer durfde te bewegen. Dus ik durfde ook niet... Op die kartonnen pauw. Ik wist eigenlijk amper wat die kartonnen pauw was. Ik dacht dat het een hoedje was. Ja. Daar lijkt het ook op. Ja. Is het moeilijk voor u om over te praten? Om terug te denken aan die tijd? Um, nou, uh, niet meer. Dat is heel, heel lang wel heel erg... Uh, heel erg beladen geweest. En ook heel erg eng. Elke keer als ik erover begon, was ik eigenlijk bijna weer uh, in de war. Maar... Uh, ik heb een aantal jaar, ben, ben nu sinds, kijk, sinds 2006 ongeveer in de stuurgroep uh, dwang, en drang, dwang en drang. En ik heb een uh, spel gemaakt uh, uh, om met studenten en met verpleegkundige teams in respect te gaan over separeren. Nou vanuit cliëntenperspectief. Ja, want die stuurgroep en, die probeert die mensen een beetje wat bij te brengen ook. Nou, die stuurgroep is er voor om... Dat is een... Uh, uh, het is eigenlijk een landelijk dwang en project om het uh, separeren terug te dringen. En dat is ongeveer in 2005, 2006 gestart. Mm -hmm. En uh, elk jaar, uh, uh, nou, nee sinds, even kijken hoor, sinds 2006 is, is, doet uh, de instelling mee. Ja, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Maar in elk geval probeert u uh, verpleegkundigen inzicht te geven hè, hoe het is om, om een psychose te ja, hebben. Ja, heb maar ook hoe... Ja, sorry, ook om hoe het is om in zo'n separeer of isoleerd te zijn. Ja, en u heeft uh, een, een tekst geschreven daarvoor om ook inzicht te geven. En u heeft dat voor u liggen, ik ook. Wilt u dat voorlezen? Ja, dat wil ik wel graag. Uh, een eekhoorn op mijn hoofd. De leeuw, de slang en de muis onder mijn bed. Ik voel ze, ik hoor ze. Ik lig muisstil in de donkere, enge ruimte. Ik moet mijn kop erbij houden om te kunnen ontsnappen... Ik vraag de eekhoorn om op mijn kop te gaan zitten. Zijn nagels in mijn hoofd houden mij waakzaam. Bovenop de eekhoorn plaatst zich de indiaan en daarbovenop de vrouw van het indiaan oprooft. Ik heb hulp. Ik ben zo vreselijk bang. Ik durf me niet te verroeren. Ik plas in mijn broek van angst. Ik overleg met de eekhoorn en de indiaan. Ik moet mijn verstand erbij houden en ik moet wakker blijven. Als het lichter wordt, kijk voorzichtig onder het bed. Gelukkig zijn de beesten verdwenen. Ik ben nat en koud. De eekhoorn zet zijn nagels uit. Hij is er nog. Rustig blijven, rustig blijven. Dan kom ik er wel uit. Voor het raampje verschijnt de grijns. Ik ben bang. Rustig blijven. Dan kom ik er wel uit. Ja, dat is heel aangrijpend. Hoe lang heeft u daar in zo'n isolierza gezeten? Um, nou, ik denk dat het bij mij om twee, drie dagen ging. En dan in één ziekenhuis verschillende malen. Tijdens een opname. Mm -hmm. Maar om, je hebt eigenlijk geen begrip meer van tijd. Dus uh, uh, twee dagen, dat, ja, dat, dat duurt een eeuwigheid. Ja. En u had inderdaad dit soort, dit komt uit uw eigen ervaringen... met het, het gevoel dat er dieren onder je bed zitten... Ja, dit komt uit mijn eigen ervaring. Dit ja. is mijn beleving. Ja. En u probeert dus die verpleegkundige inzicht te geven. Nou, als je in een psychose bent en je zit in zo'n isoleercel... dan ervaar je dit soort dingen. Hoe reageren ze daarop? Wat zeggen ze? Jeetje, dat wisten we eigenlijk niet. Uh, nou, ja, ze vinden het vaak heel mooi verwoord. En uh -huh. ook um, ja, dat ze ook toch een beetje inzicht hebben... van wat eigenlijk in iemand omgaat. Dat, omdat, ja, dat... Als zij bij iemand eten komen brengen of koffie of weet ik wat... kan je eigenlijk helemaal niet inschatten waar iemand wat in zijn hoofd nee. zit. Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen, maar... Dat... Maar het geeft ze in elk geval inzicht... Ja, ik ja. denk het wel. Ja. Want een van die zinnen hè, uit, uit dit uh, stuk is... Um, ik ben nat en koud. U zegt ook, ik heb in mijn broek geplast. Um, ook dit hele, deze hele discussie over die isoleercel... is ook uh, recent weer aan de orde gekomen... omdat er een psychiatrische patiënt gestikt was in zijn eigen braaksel. En wat bleek, die nacht uh, had de verpleegkundige... maar drie keer kort door zijn celraampje gekeken. Uh, herkent u dat? Eh. Uh... Nou, ik weet dat, dat mensen gewoon af en toe... Dat je inderdaad af en toe... Daarom zei ik ook de laatste zin... Voor het raampje verschijnt te grijns. Mm -hmm. Af en toe komen mensen even kijken van... Uh, ja, slaap ze rustig of... Uh, uh, hoe, hoe gaat het? Uh, maar eigenlijk te was toen. weinig ook? Voor uw gevoel? Uh, ja, ik, ik denk dat... Dat iemand alleen laten, dat dat... dat ja... Ja, het, dat, dat vind moeier. ik eigenlijk. Dat is moeilijk. Dat moet eigenlijk niet? Nee. Nee, want het is natuurlijk, dat zegt ook hier de inspectie: het moet een uiterste redmiddel zijn. Um, en u zegt eigenlijk, moet iemand niet aan zijn. Elke, al wordt die 24 uur bewaakt door een camera. Eigenlijk moet er iemand bij blijven voor uw gevoel? Nou, ik, ik, ik weet niet. Ik heb zelf niet zo'n goed gevoel over 24 uur camerabewaking. Want uh, dan moet toch ook iemand 24 uur die camera uh, bekijken. En dan denk ik van. Ik heb liever dat dan dat directe contact of uh, ja. of meer meer contact dan dat het via scherm gaat. Ja. Ja, dan kunnen ze natuurlijk wel ingrijpen. Hè. Dat is natuurlijk het idee, dat als er dan aanleiding is tot ingrijpen dat er dan iemand komt. In elk geval is de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland uh, enthousiast. Die hebben positief gereageerd op de eis dus van de inspectie tot uh, dat 24 uur toezicht. Maar zij twijfelen of het haalbaar is. Uh, zullen we heel even luisteren naar Monique Roudou namens die vereniging? CVN Verpleegkundige en Verzorgende Nederland, staat in principe positief tegenover de maatregelen die de IGZ, de inspectie, eist. Maar waar het natuurlijk ook zeker om gaat is, nou ja, zijn er voldoende mensen, zijn er voldoende middelen? Er zijn natuurlijk behoorlijke bezuinigingen in de, in de geestelijke gezondheidszorg aangekondigd. Dus ja, het valt voor ons maar te bezien of die middelen er inderdaad zijn. Ja, voldoende middelen is natuurlijk één ding en kwaliteit een tweede. Uh, denkt u, hè, weliswaar is het natuurlijk dertien jaar geleden voor u... maar denkt u dat het kwa de, de, ja, de kwaliteit van de mensen die daar werken uh, goed genoeg is? Ook om adequaat te reageren? Uh, ja, dat, is, dat kan ik niet zo 1, 2, 3... Nou, in uh... uw tijd, uit uw eigen ervaringen. Had u wat aan ze? Uh, nou, ik ben verschillende malen opgenomen geweest... en daar was wel heel veel verschil in. ja. En uh, Want de als, de een... beje... nou, als de bejegening goed is en je wordt uh, ja, gewoon prettig benaderd, uh, dat helpt al enorm. Mm -hmm. Maar als er eigenlijk nauwelijks contact wordt gemaakt of dat je er bijna geen contact hebt. Ja. Uh, Daar gaat het om, ik... contact voelen. Ja. Ik denk dat het contact maken dat het eigenlijk het allerbelangrijkste is... Uh, mm -hmm. uh, voor mensen die in crisis op een gesloten afdeling uh, zijn. Ja. Op welke momenten, of, of is het iets waar u nog dagelijks aan denkt... aan het feit dat u psychose schat heeft? Is het iets waar u dagelijks weer bang voor bent dat het kan gebeuren nog? Um, nou, het gaat nu al dertien jaar. en de laatste jaren gaat het gewoon heel erg goed. en uh, Ik kan wel zeggen dat ik eigenlijk uh, heel goed hersteld ben... En ik heb het idee dat ik gewoon ja door middel van... Uh, nou, in het verleden had ik een signalerings- of, crisis of crisisplan. En dat heb ik ook helemaal niet meer nodig. Ik weet gewoon waar ik op moet letten. Dus ik heb niet zelf niet meer het idee dat ik, uh, dat het, uh, dat ik gauw weer psychotisch nee. zou raken. En waar dus weer u... risico's zou nee, nee. hebben. Waar moet u op letten? Wat is bij u een signaal? En goed slapen, dat is het allerbelangrijkste. Ja, ja. En als u nu terugkijkt he, op die periode, zegt u dan, ik heb uiteindelijk toch ook wel baat gehad bij de isoleercel, of niet? Nee, ik heb geen baat gehad bij de isoleercel. Nee, u had contact nodig eigenlijk. Nou, ik juist... wilde eigenlijk uh, hetzelfde tegenovergestelde. Ik wilde graag dat ze me vasthielden. Ik was zo bang dat ik eigenlijk wilde, wilde, wilde dat het me vastzitten. Ik wilde graag getroost. Ik wilde geruststelling. En in plaats daarvan werd ik alleen. Ja, in zo'n cel ge, gestopt. Ja. Ik ben blij te horen in elk geval dat het 13 jaar geleden is... en dat het goed met u gaat. <laughs> ik, ja. ik sprak met Mieke Mostermans. Naar aanleiding dus van het feit dat de GGZ-instellingen... vanaf volgend jaar geen cliënten meer mogen opsluiten in de isoleercel... zonder 24 uur toezicht. Dank u wel voor uw verhaal. Het gaat u goed. Fijn. Dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margrethe Reintjes. Weet u het nog? De kritiek van Balkenende. En ook staatssecretaris Zelstra op de zesjescultuur in Nederland. Eind 2007 zei Balkenende het volgende. Was u zelf uh, ten slotte ook een student van een zes minnetjes voldoende? Nee, zo was ik niet. <laughs> u was van de acht en de negen. ik heb wat het mijn best gedaan. Ik, ik heb nooit één tentamen hoeven te doen. Ik heb twee studies gedaan, ik ben gepromoveerd. Dus ik heb gewoon mijn best gedaan. Dus u bent het goede voorbeeld? Nou, dus, iedere... <laughs> daar gaat het niet om. Uh, ik, ik, wat ik gewoon vind is dat als je gewoon mogelijkheden hebt, als je capaciteit capaciteiten hebt, dan moet je het best uit jezelf even te halen. Ik heb uh, een vergelijking gemaakt met de Verenigde Staten, die nou, een bedrijf als Google noemen. En er zijn er meer. Dat zijn bedrijven die zijn groot geworden in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Dat zijn recente ondernemingen en die zijn nu heel groot. Uh, kijk je nu naar de Nederlandse ondernemingen die groot zijn... dat zijn vaak ondernemingen die al decennia bestaan. Nou, dat zegt iets over uh, startende ondernemingen en ja, dat uh, kan echt wat beter. Ja, en dat zijn balken in 2007. Nou, en die kritiek op die zesjescultuur die blijkt helemaal niet terecht. Want vandaag bleek uit onderzoek dat de helft van onze jongeren... tussen de 12 en 25, wel degelijk wil uitblinken op school. En ze nemen juist geen genoegen met een zesje. Maar is het eigenlijk erg om maar een zesje na te streven? Nou, mijn gast is Anneke Dekkers. Ze is coach en schrijfster van het boek Gelukkig, ik ben een grijze muis. En zij vindt dat dat helemaal niet erg is. Goedenavond. Goedenavond. Waarom is het niet erg om gewoon maar een zesje na te streven? Nou, waarom zou je per se altijd de hele tijd het beste uit jezelf willen halen? He, zo, zo, dat is het, het motto van deze tijd. Dat je je passie volgt, je verlangens volgt. Mm -hmm. Dat je, jij uniek en authentiek bent. Ja. Maar... Dat kun je niet je hele leven volhouden. En het is ook onzin om dat alsmaar te willen. Waarom is de sessie niet goed genoeg? Uh, ja, dat is inderdaad uh, de VOC-mentaliteit van Balkenende. We moeten verder, we moeten vooruit, we moeten innoveren. Hij noemt het bedrijf Google. Hij zegt, uh, ja, hij heeft toch een soort minachting eigenlijk voor de zesjes. Ja, dat is wel jammer, vind ik. <laughs> He, want het, ja, want het lijkt nou alsof... Kijk, we hebben de negens en de tieners, de Googles. Dat zijn de winnaars mm -hmm. en daarnaast hebben we... De 7, 6, 5, 4. En dat zijn gewoon de, de nikserige. Mm -hmm. Weet je, dit zijn eigenlijk de verliezers. Dus we hebben een soort tweedeling gecreëerd. Dat een hele mooie, prachtige midden van de zes en de zevens. Ja. Gewoon ook af uitgerageerd raken. Ja. Zo. Denkt u dat mensen die denken ah een zesje is wel goed genoeg, net zo gelukkig worden uh, met een zesje als ze zouden zijn als ze iets meer best zouden doen met een acht? Want dat kan dan. Wie zegt dat dat het kan? Nee, nee dat precies. Dat, precies, ja. dat is cruciaal ja. eigenlijk. Ja. Dat het niet kan. Dat de zesjes ja, de... misschien niet beter kunnen. Ja, kijk, het is natuurlijk het goed recht van iedereen om te, te om na te gaan. Het lijkt me ook prijzenswaardig te denken. Hoe ver kan ik nou komen? Dat doe je. Als het goed is als de jongeren. Ik ben blij dat ze uit willen blinken. Het zou toch ook treurig zijn als de, als die jongeren zouden zeggen: nou, weet je wat? Laat maar zitten. Weet je, we, we zitten ons, de rest van ons leven wel uit. Mm -hmm. Zijn hartstikke jong zitten nog op school. Ja. Als die niet eens wat willen. Ja. Ja. Dus dat is prima. Iemand moet is prima. een beetje willen, een beetje power hup, Prima. Ja. Maar, maar de, er moet niet een sfeer hangen van als je ziet je haalt en je kan eigenlijk niet beter, is het niet goed genoeg. Is dat uw punt? Ja, dat is sowieso het punt. En het is ook lang niet, ik, heb, ik heb mijn leven lang ook zessen gehaald. Of tenminste, mijn, mijn, toen ik studeerde haalde ik zessen. Toen ik middelbare school haalde ik zessen. Ja. Maar omdat u ja. zes je kon of omdat u dacht, het is goed genoeg? Wie zal het zeggen? Nou, in ieder geval omdat ik dacht, het is goed genoeg. Mm -hmm. Kijk, het is ook niet de periode dat je denkt, ik ga nou Stina halen. Op school, toch? Dus, en op de universiteit, er zijn ook andere interessante dingen in het leven. Dus je krijgt zoveel impulsen op die leeftijd... Dat school lang niet altijd het belangrijkste is en het presteren ook niet. Nee. Maar uiteindelijk zegt u: um, we moeten accepteren dat er een hele grote groep mensen, of ze nou doen omdat ze niet beter kunnen, of omdat ze gewoon geen zin hebben en uh, leukere andere dingen ja. willen doen, een zesje is eigenlijk prima. Ja, wees er blij mee. Waarom zouden we niet blij zijn met onze zes? Het is een voldoende, toch? Ja. Maar goed, we hebben ook die negers nodig van de Google, zegt u net. Ja. Dat lijkt me wel. Kijk, het is wel heel fijn voor de samenleving als we ook gewoon een negen en de tieners hebben. Mm -hmm. we, we, we hebben mensen, we hebben als goed talenten. En bij middelmatige. Kijk, ik wil ze van harte steunen naar die top. Mm -hmm. Kijk, ik heb het niet in me om echt de toptalenten te zijn, dat heb ik niet meer. Ik ben goed in mijn vak, maar ik word nooit die tien. En als er we wel tienen zijn, ik steun ze van harte. Ja. U heeft een boek geschreven hè? Voor, ja. voor mensen die um, eigenlijk middelmatig zijn... Ja. en daar heel tevreden mee moeten zijn. Want die moeten gewoon gelukkig zijn. <laughs> Wat zijn de tips? Ze moeten niks. <laughs> ja, de tip 1 is... Um, als je niet middelmatig wilt zijn, doe dan je uiterste best om dat niet te zijn. En tip 2 is, als je erachter komt dat je toch middelmatig blijkt te zijn... Mm -hmm. um, ga dan aan de slag om, om de afscheid te nemen van al de illusies die je, in je hoofd hebt. Want het is, kijk, middelmatigheid is altijd een term ten opzichte van anderen. Mm -hmm. Het gaat nooit over wie je dan zelf bent. Het is altijd jezelf ten opzichte van anderen, wat anderen gepresteerd hebben. Dus, um, en, en in je hoofd krijg je dan vaak een, een beeld van jezelf wat jij wilt. En, en zeker hoogopgeleiden hebben er last van, want die kunnen natuurlijk ook wat. Dus die zien anderen en denken: dat kan ik ook, dat moet ik ook kunnen. En die hebben een beeld van zichzelf dat ze weet ik heb wat voor fantastische dingen kunnen. Ja, die stellen zichzelf teleur. Mm -hmm. Dus die lopen de hele tijd achter een soort zelfbeeld aan wat ze niet kunnen halen. Jagen hun dromen na en die, die raken gefrustreerd en teleurgesteld. Waardoor ze daarna juist weer zo teleurgesteld raken, die kom ik ook tegen in mijn praktijk. Dat ze echt uh, denken, nou laat ook maar, weet je. Maar ja, dat want is een u zonde. coacht, hè? U coacht mensen. Ja. En u heeft dit soort verhalen aan hun lijve... of tenminste, u hoort de verhalen <laughs> de in uw praktijk. <laughs> ja, ook mensen die dingen willen die helemaal niet bij ze passen. Want dan hebben ze een beeld van zichzelf. Noem eens iets, wat u bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld een, uh, ik had een coachingsklant en die werkte bij een groot IT-bedrijf... en die was projectmanager. En die, die zijn leidinggevende vond dat hij er aan toe was om senior te worden. En om senior te worden... Moest hij in, uh, meer het woord voor in vergaderingen, meer initiatief nemen, meer de leiding nemen en echt zo'n mannetjesaap worden, zou ik maar zeggen. Ja, de Alfa-aap. Ja, <laughs> nou, de dus, Alfa-aap. en hij kwam bij me en zegt... Nou, Anneke, ik wil meer leiding gaan geven, ik wil meer initiatief nemen. En ik zag die man en ik denk: Dat wordt helemaal niks. Weet je, zo'n hele aardige, beetje zachtaardige, introverte man. Dus ik, zei, dus ik had hem eerst aangehoord en ik zei: Wil jij dat nou of die leiding geven? En hij zegt: Nee, ik wil het ook wel. Dus ik Nee, dat wil je helemaal niet. Ik, ik geloof er helemaal niks van dat jij, zoals jij bent, weet je, zo'n dag -aardig, een beetje bedachtzame man, dat jij opeens zo'n gladjakker wil worden. Nou, toen was het even stil, sputterde wat tegen, zei hij: Nee, eigenlijk spuug ik op ze, op dat soort mannetjes. Ja. U noemt ja. het wel meteen een gladjakker, trouwens. Waarom? Ik, bedoel, dat ja, zijn ik dat... ben een provocatief coach. Hè? Dan maak ik het gewoon echt even wat... Ja, als je, het zo, als je het net wat overdreven maakt... Als je zegt gladjakker, dan kan hij zich er mee verhouden. Dan, ja, dan denkt nee, hij, nee, dat moet ik ook niet wezen. Dat wil hij ik ook niet zijn. Hij vond het eigenlijk ook enorme gladjakkers. Ja. Maar dat mag hij niet zeggen. Nee, Maar merkt u dat als u ze inderdaad hè, een soort spiegel voor heeft gehaald... Ja. waarin u ze laat voelen, wat wil, wat wil jij nou eigenlijk ja. echt? Dat ze dan ook denken, ah ja, een zisje, het is ook prima. Hoezo moet ik... Uh... Hij was zo gelukkig. Hij ja. was zo gelukkig. Dat hij, hij dacht ook, ik wil, ik, ik wil dat ook helemaal niet. Mm -hmm. En ik kan gewoon, wat ik, wat ik nu doe, dat kan ik goed. Vind ik ook prettig. Dus hij is, en hij heeft daar, hij is, hij is ook weggegaan. Want dat bedrijf, want die druk is daar te groot dan voor hem. Mm -hmm. Dus hij is weggegaan voor zichzelf begonnen. Maar goed, er zijn natuurlijk ook een heleboel studenten die uh, een beetje lekker de stad in gaan, een beetje ja. aan de drank, uh, inderdaad ja. andere dingen gaan doen. Ja. En misschien hun kwaliteiten wel vergooien. Ja, hoe oud Verkwansen. zijn ze nou helemaal? Dus zijn ze, misschien zijn ze 21-20. Mm -hmm. Ik denk, je hebt je leven nog meer kwaliteit te, te, te ontwikkelen. Want je hebt toch een fase, als je jong bent, dat je de wereld wil ontdekken. Je bent de weg van huis. Je hebt, je hebt wel wat anders te doen dan echt tienen te halen. Tenzij je daar echt heel enthousiast van bent. Maar de meeste jongeren willen gewoon ook het, het leven beleven. Ja. Intense wild leven, toch? Een tij, tij, en daarna komt alweer de periode dat ze denken, oei... Dit is het ook niet helemaal. Nee, maar u gaat er uiteindelijk, is uw punt eigenlijk... ga achterhaal of, je je eigen, of het je eigen drijver is... of dat het de druk is van je omgeving, yeah. van je ouders, van je baas, et cetera. Ja, en als het je eigen drijver is, onderzoek hem dan. In hoeverre ja. is die echt van jou... En, en is die realistisch of niet? En maakt hij jou nou gelukkig of niet? Ja, maar realistisch, ik bedoel... Yeah. Um, er zullen altijd een paar uiteindelijk aangenomen worden ergens. Iedereen ja. wil, ik noem maar wat, topadvocaat worden... Ja. heeft recht gestudeerd, wil ja. bij dat grote kantoor... Ja. En uiteindelijk worden er toch drie aangenomen. Wat adviseert u dan die, die twintig anderen die worden afgewezen? Nou, die zijn, die hebben in ieder geval, die zijn uitgenodigd geraakt. Hè? Dat vind ik al heel wat. Mm -hmm. Dus waarom zouden ze... Kijk, ik denk dat ze uiteindelijk best een, geluk, een gelukkiger leven kunnen hebben... dan die topadvocaten. Het lijkt me echt een, een, een, een eenzaam bestaan. En een keihard bestaan om zo aan die top te zitten. Ja. Ja, maar dus zo ik praat zou u het zeggen... eigenlijk een beetje goed voor ze. <laughs> nou, kijk, je mag best teleurgesteld zijn toch als iets niet lukt. Dat hoort ook bij het leven. Misschien ben je teleurgesteld. Ik denk, dank God op je blote knieën dat je zoveel verstand hebt gekregen... en dat je zoveel kwaliteit hebt, dat je überhaupt daar zo ver gekomen bent. Ja. En ga iets anders doen wat bij je past. Ja, dus uiteindelijk zegt u tegen die uh, rechtenstudenten... die toch eigenlijk heel graag bij dat kantoor ja. willen. Probeer het. Ja, ja, tuurlijk. Maar um, en als je niet aangenomen wordt, accepteer dat het uiteindelijk toch niet zo heel erg leuk zal zijn of dat je 80 uur per week moet werken of ja dat zullen ze stuk nooit geloven dus maar uiteindelijk het gaat voor mij probeer het nog tien keer ja. totdat je denkt oké okay, blijkbaar ben ik niet goed genoeg ja. en daar moet je mee doen daar moet je mee leven en ja. zien waar je wel goed genoeg in bent en dat is uiteindelijk uw punt dat u ze probeert te laten accepteren dat hun kwaliteiten uiteindelijk maken wat ze kunnen en niet dat ze iets willen wat ze eigenlijk niet kunnen Nee, daar worden we helemaal ongelukkig van. Ja, ja. Want het is zo dat dat platform... He, die dat onderzoek heeft gedaan, ja. beta-techniek... Uh, die geven nu een handleiding... hoe ge studenten gestimuleerd kunnen worden. Ja. Uh, nou, nou ik, ben, ik, ben, ik zat al te kijken... wat ik nou toch zou... Uh, gezeten zou hebben qua soort. Nou, het lijkt, kijk, het lijkt me niks mis mee als studenten gestimuleerd worden. Alleen het lijkt me een illusie om te denken... dat op die leeftijd iedereen al helemaal gefocust is... om die studie tot een groot succes te laten worden. Mm -hmm. Natuurlijk heb je daar die hoeveel 10% statusgerichte toekomstplanners bij. Mm -hmm. Maar je hebt ook ja, een hele bepaalde boel. groep is dat, Ja, je, het ja, ja je bent bepaalde. Dat is een bepaalde groep. En uh, de, de rest zal, zal niet, niet per se gelijk voor die 10 gaan. Ja. Dus Wat het te... lijkt me heel goed om ze te begeleiden. Ja. Want het is best een rumoerige tijd... Voor als je zo op die leeftijd bent... en je zoveel opeens de wereld voor je open ligt. Ja. Ja. Wat bent u tot slotte? Wat geeft u zelf uw uh, rapportcijfer op dit moment? Nou, ja, wel een acht, hoor. Een acht. Ja. En dat is dan de succesvolheid of de inzet? Pff, nou, misschien wel allebei. En dat was vroeger dus niet zo. Het is goed gekomen. <lacht> ja, het, het was ook al goed. Maar ik had nog een hele ontwikkeling te gaan. Ja, maar u bent niet in één keer klaar. het best met dat zesje toen ook. En het is een Ja, het was zo. Ja, maar ik vond, dat zesje was ook best. Want ik had heel wat andere dingen te leren dan bij tentamens. Ja. Ik had heel wat levensdingen te leren. En die mens is een acht. Dus elke ja. fase kent zijn eigen cijfer. Ja. Dat, is vind ik, dat vind ik een leuke, leuke stelling. Ja. Dank u wel voor uw komst. Hè. Ik sprak wel. met Anneke Dekkers, coach en schrijver van het boek... Gelukkig, ik ben een grijze muis. En het was hem weer, de twee dingen van vandaag. Morgenavond, 8 uur, zijn we er weer. En op onze site dingen.nl vindt u informatie over onze gasten... en kunt u trouwens ook reacties achterlaten en gesprekken terugluisteren. Willemijn Veenhoven zit er helemaal klaar voor. en Today, mm. uiteraard de donderdagavond. Misdaad hè, tegenwoordig. Misdaad, zeker. Over de, uh, de zaak Siddeburen. Over een uh, man die wordt verdacht van het vermoorden van zijn vrouw. Maar het lijk is onvindbaar. Dus ja, hoe lang kan je dan verdachte blijven? Uh, dat uh, onder andere. En we hebben het over die internetconferentie in Den Haag... waar Hillary Clinton heeft gesproken. Uh, Danny Mekic was er ook. en uh, Die zit bij ons. En natuurlijk het aller, allerlaatste nieuws. Zometeen met Dione de Graaf over Ajax. Oh. Maar eerst het nieuws met Kees Groot. Radio 1, het NOS-journaal. Opnieuw is er geschoten op de campus van de Amerikaanse Virginia Tech Universiteit. Twee mensen zijn doodgeschoten, onder wie een politieagent. De schutter zou nog voortvluchtig zijn. Op de campus is groot alarm geslagen. In 2007 schoot een student op de Virginia Tech campus in Blacksburg... 32 mensen dood, waarna hij zelfmoord pleegde. Een jobcoachbureau in Rotterdam zou voor zeker twee ton hebben gefraudeerd... Het bureau begeleidt jongeren met beperkingen die moeilijker aan het werk komen. Het bedrijf heeft volgens het UWV veel meer uren aan begeleiding gedeclareerd dan er aan begeleiding is gegeven. De terreurorganisatie Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de ontvoering in Mali van een Nederlander en vier andere toeristen. De vijf werden vorige maand in het noorden van Mali ontvoerd en er is sindsdien niets van ze vernomen. En Bert van Marwijk heeft zijn contract als bondscoach van het Nederlands elftal... met vier jaar verlengd. Van Marwijk blijft tot en met het EK van 2016. Zijn contract, contract liep eigenlijk nog tot en met het Europees kampioenschap... dat volgend jaar zomer wordt gespeeld. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 8 december, 2 over half negen. Goedenavond. Het ging vandaag weer over Ajax natuurlijk, of eigenlijk over Dynamo, Zagreb en Olympique Lyon. Er was hier sprake van een omkoopschandaal, daar ging het om zometeen het allerlaatste nieuws met Dione de Graaf. En in Brussel zitten de hoge heren inmiddels aan het diner om de eurotop af te trappen. Hoe gaat het eraan toe tijdens zo'n diner en wie zit naast wie? En dan de Big Tent Event in Den Haag is in volle gang. Daar gaat het over vrijheid op internet. En Hillary Clinton heeft daar gesproken. En ook de topman van Google. Danny Mekic was erbij en is zo bij ons. En in Amsterdam is de miljonair fair nu een half uur geleden begonnen. En Joris Kreugel, die is er nu. Je hoort het al, het dak gaat eraf op de miljonairs fair. En ik ben hier weer aanwezig. En het wordt weer een hele gezellige avond. Kijken naar prachtige dingetjes. Joris die zegt dat ontzettend. Prachtige dingetjes. Goed, dan mijn collega's Dennis Storm en Valerio Zeno. Die gaan voor proefkonijnen spelen in hun nieuwe programma Proefkonijnen. En zometeen meer daarover. Maar eerst, Dennis, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag de hele dag interviews gegeven. Want we hebben een persdag voor proefkonijnen. En Valerio? Nou, exact hetzelfde. Dat is toevallig, hè? Dat was van Luc, ja. Ik denk kink. zometeen prachtige dingetjes in Today's Topics. <laughs> uh, nieuws over de Eurotop in Brussel, een sneeuwbrigade in Vijzel. Het omkoopgedoe van Ajax en minister Donner is best. U zit alleen maar hier te vissen. Ik vind dat onbehoorlijk. Ja, zometeen meer na 9 uur. Hij was boos, joh. Ja, hij was kwaad. Maar eerst het sportnieuws. Dion de Graaf in een prachtig gebreid wollen jurkje. Staan ja, goed hepten. Dion. Ja. Zelf gedaan. Ja, uh, ja dat dacht leuk. ik al. Radio, hè? Uh, nee, je hebt het zien op de webcam. Oh ja, bn2d.nl, zwaai maar even. Ja. Ik kan heel slecht met camera's. Ja. We beginnen uh, niet met Ajax en het uh, eventuele omkoopschandaal... maar met Bert van Marwijk, want hij blijft na volgend jaar nog vier jaar bondscoach. Hij tekende bij tot na het EK van 2016. In het contract is geen ontsnappingsclausule opgenomen... maar Mondeling is afgesproken dat Van Marwijk weg mag als zich een bijzondere kans aandient... Van Marwijk is vooral daarom erg blij met het nieuwe contract. Ik ben tevreden, de KNVB is tevreden. Iedereen weet dat ik in ieder geval voor mezelf de ruimte wil hebben. Om als ik er een keer ik zeg, iets voordoet waarvan ik vind dat ik daar geen nee tegen kan zeggen, dat ik die ruimte krijg. Van Marwijk is sinds 2008 bondscoach. In die periode verloor Oranje maar vier van de 45 Interlands. En daaronder dus ook de WK-finale van vorig jaar. Overigens heeft de KVB René Eikelkamp toegevoegd aan de technische staf voor het EK. Hij gaat de spitsen individueel begeleiden. Bij Ajax zijn ze er nog ondersteboven van de onverwachte uitschakeling voor de Champions League. Gisteren was dat. Mede door een opvallend gemakkelijke 7-1-overwinning... van Olympique Lyon bij Dynamo Zagreb. Ajax heeft om een onderzoek gevraagd naar de gang van zaken in Zagreb. Volgens mister Ajax, Sjaak Zwart, is de zaak namelijk zo helder als glas. De eerste klas piekpartij. Je kan niet in zeven minuten vier goals maken. Dat bestaat niet op Europees niveau. Dus dat moeten ze echt gaan onderzoeken. Tot op de bodem. Want dit moet eens echt... Uh...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 Het is gewoon <laughs> gespeeld, zegt Sjaak Zwart. UEFA zal uh, de zaken helaas voor Ajax misschien wat minder simpel zien. De bond is de wedstrijd wel aan het onderzoeken. Het lijkt inmiddels duidelijk dat de wedstrijd niet door gokkers gemanipuleerd is. En daarom richt de UEFA zich nu op het uh, gedrag van de Dynamo-spelers tijdens de wedstrijd. Opvallend is, uh, ja nou daar is het eigenlijk de hele dag over gaan. Willemijn, die knipoog hè, van, uh, ja. van de verdediger. Um, was het, het was wel echt een knipoog, toch? Nou ja, wel een knip. ik heb ja, 36.000 keer dat beeld teruggedraaid <laughs> ja. en het was een knipoog. Ja. Maar wat, nee, dat... wat dat verder zegt, geen idee. Als het nou, wat we, we praten nog even over door met jou. Ja. Je zegt hè, er moet nog dat er van die scheids- en grensrechters moet nog komen. Ja. Ja. Kan het een en ander nog gevolgen hebben? Dat vraag ik me af. Ik bedoel, of is dit gewoon is, is leuk voor, voor om het even uit te zoeken? Maar is ja, het, nou, blijft het, het gewoon het, zo vergend? Eigenlijk, ik, ik moet me bij de feiten houden. En de feiten zijn dat er een onderzoek is geweest uh, van de een, van een Franse toezichthouder. Dat gaat voornamelijk over: uh, die kunnen kijken naar hoe er is gegokt op ja. wedstrijden. Daar komt niks aan. Of dat, dat buitensporig is, die kunnen dat per minuut kunnen ze dat zien. Nou, dat is niet zo. Nee klaar dus. Uh, maar de UEFA heeft, uh, zeker ook in het kader van Fair Play, gaat de UEFA nog wel kijken naar die wedstrijd en wachten op een rapportage van de scheidsrechter. Maar stel nou dat er uitkomt, ja, er zijn rare dingen tussen die spelers. En nee, Dan nee, wordt die... het uh, nog een uh, hele grote zaak. Maar voorlopig ziet dat er helemaal niet zo uit. en uh, Ze moeten dus nu afwachten. UEFA gaat wel iets doen. Uh, gaat uh, waarschijnlijk die wedstrijd weer helemaal uh, terugkijken en kijken of er iets geks is gebeurd. Maar uh, voorlopig uh, is het uh, zoals het is. Maar zou het zo kunnen zijn dat als er een, een, een, ook, als maar een vermoeden van omkoping.? Want dat kun je natuurlijk nooit bewijzen. Tenminste, dat nee, wordt lastig. Nee. Ja. Nou, dat kan wel. Kijk, er zijn natuurlijk wel omkopingszaken uh, bekend. En uh, in, in Turkije is, uh, is, is uh, heel veel uh, aan de gang op dit moment. Ja. Dat gaat dan weer voornamelijk over, ook over gokken. Maar, uh, da, nee, maar als er da gebeurt je, dan heel ja. veel. En dan, is het gewoon, uh, dan wordt het gewoon ook een strafzaak. Maar uh, zover is het uh, nog lang niet. Sterker nog. Uh, er niest, niets wijst erop dat het uh, die kant op gaat. En, oh, en waarschijnlijk, weet je wat kan gebeuren? Dat je inderdaad over, over vijf jaar of over tien jaar... dat, uh, dat iemand zijn mond voorbij praat. Uh, dat er misschien wel iets gebeurd is... maar dan, dan hoor je dat inderdaad pas uh, over jaren... Het gaat over jaren. Ja, ja. Dus, dus nu, als je als Ajax-fan luistert... ook al, ik bedoel, ze wachten nog even op dat verslag dus van die grens- en scheidsrechters. Ja. Het is niet dat je nu als Ajax-fan hoeft te denken... nou, dat zou nog wel eens een hele nee. gerede kans kunnen zijn... dat het anders gaat aflopen voor Ajax. Nee. Dat is niet zo. nee. Ja, nou, dan uh, <laughs> moet ik nu weg. Dikke vet pech, denk <laughs> ik, voor Ajax. Ja, ja, nee, dat vond ik nog even opmerkelijk. Ik hoorde vanmiddag um, uh, Jan van Halst zeggen. Ja. Die had de theorie dat de sowieso eigenlijk al hun trainer al niet zagen zitten. Daar ruzie mee hadden. Die, ja, die, die moest weg. Meteen, uh, ja, die is meteen opgestapt. Maar ja. dat, ze, dat ze tijdens de rust tegen elkaar hebben gezegd... we gaan, die, we gaan er gewoon zo'n slechte wedstrijd spelen... dat daarna die trainer wel op moet hoepelen. Nou, ja, eh, Jan van Halst zegt ook dat dat, dat, dat, dus wel nee, dat dat wel eens gebeurt. Ja, op die manier. ja, hij kan dat weten, want uh, hij heeft gevoetbald. Uh, maar um, ik vind het een mooie theorie. Ja, laten we het daarop houden. Mooie theorie. <laughs> ik weet wel, het niet, Jan. Willemijn. <laughs> Goed, wij komen er niet uit. Maar dat, uh, dat gaan we nog volgen. Er wordt vast nog meer nieuws over Ajax ja. komen de komende dagen. Dankjewel, Dionne. Jo. Radio 1, BNN Today. I got a man with two left feet. when he dances, to the beat. I really think that him know. Dixon met The Boy Does Nothing. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Heb je je altijd al afgevraagd hoe mensenvlees smaakt... en of je blind kunt autorijden? Nou, dan hoef je niet meer langer te wachten op het antwoord. In het nieuwe BNN-programma Proefkonijnen... zoeken Dennis Storm en Valerio Zeno het uit. En deze leuke proefkonijntjes zijn in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Keren. Dit lijkt me een bijzonder leuk programma om te maken. Nou Goeden? ja, je merkt het nu al. Ja. He? Wat een lol wij hebben. En dan ook nog wetenschappelijk. De, de, het kan niet op. Het is een soort, ik heb het gezien en het is een beetje een soort Mythbusters. Nee. Nee, nou ja, zeg het verboden woord. Mythbusters. Dat is ja, nee. nee. Het is, maar... zo, het is eigenlijk een mix van uh, Willem Wever, Mythbusters en Brainiac. Dat komt omdat Dennis en ik eigenlijk al jaren. Nou, een, een liefde hebben voor gekke weetjes en, en rare feitjes. Dus toen wij uh, een of de aflevering van dit Zweedse programma zagen, toen dachten we meteen: dat is wat voor ons alleen moeten we onze eigen versie ervan maken en zorgen dat het niet op die drie eerder genoemde programma's lijkt. Ja. Ja, dus, en jullie, ja, het is, hebben jullie alle opdrachten? Want je, doet, je gaat hele rare, rare vragen beantwoorden. Die, maar dat zijn vragen die jullie zelf bedacht hebben. Onder andere. Ja. Niet maar, allemaal, Het hoor. kunnen net zo hard uh, kijkersvragen zijn. Even een voorbeeldje. Um, er, zit, oh, er zit ook een studio gedeelte in met een panel. Um, maar jullie gaan ook naar buiten om, om filmpjes te maken. Dat ja. vond ik zelf eigenlijk het leukste. Uh, even een fragment van dat um, jullie blind gaan autorijden. Of tenminste, uh, Valeria. We gaan nu heel veel auto's om ons heen, hoor. Tikje rechts, tikje rechts. Oh, shit, Dennis. Het gaat helemaal goed, jongen. Ja? Ja, het gaat helemaal goed. Tikje rechts, tikje rechts, tikje rechts. Iets meer naar rechts, iets meer naar rechts, iets meer naar rechts. Dennis, kijk. So Oké, okay, sorry, sorry, sorry, maar je raakte bijna een mini. En, noodstop. Ja, maar kijk, ik, ik zie niks, hè. Weet ik. Dus als, als ik hoor dat de emotie in jouw stem omhoog gaat, raak ik helemaal in paniek. Lieve schat, ik weet het. Ja, maar dus da dan moet je echt heel goed zeggen wat er gebeurt en wat er is, hè. Ik. Ik voorspelde heel veel Jongen, auto's. In, ja, maar in mijn beleving is er al drie keer een, een vrachtwagen frontaal om afgekomen. Eén keer, niet drie keer. Nu denkt de luisteraar, het is gewoon. Nou, een gewoon je moet een circuit, je maar je Nee, gewoon nee, nee, je, je rijdt uh, in, in de stad waar je woont. En dan hoop ik dat je in een drukke stad woont. Want op het boerenland is het waarschijnlijk makkelijker. Maar je bent op een hele druk, uh, in een druk gebied. En uh, je zit naast een vriend. En die vriend rijdt, maar heeft een blinddoek om. En dan moet jij aan hem vertellen wat hij moet doen. Dus. Gast erbij, gast eraf, remmen, tikje naar links, tikje naar rechts. Nou, dat soort dingen. En dan, dan moet je zorgen dat hij het doet uh, wat jij zou doen. Ja, ja en precies. En we werden gevolgd door een, een camera-auto... En af en toe hoorde ik ook getoeter, maar ik zag natuurlijk niks. Dus ik dacht meteen al, ja, ik snap wel hoe dat spelletje werkt. Die cameraauto, die toetert af en toe een paar keer om olie op het vuur te krijgen. Maar toen ik de <laughs> beelden terugzag, zag, uh, zag ik dat dat uh, niet zo was. Was niet nodig. Nee. Het nee. was heel grappig om te zien, maar... Why? Waarom, doe, waarom dit? Ja, om om <laughs> ik kan om een vraag in? te beantwoorden ja, kijk, van de kijker. Eigenlijk ja. is de: als je het programma zou moeten omschrijven, zou het zijn dat wij nuchtere antwoorden op besopen vragen proberen te geven. Nou, en dit is zo'n vraag dat je in eerste instantie denkt: ja, tuurlijk kan dat niet. Kan je blind auto rijden. Maar dan gaat er toch wel iets knagen dat je denkt: ja, ho, ho, moeten we dat niet eerst ja. even proberen? Want we zijn toch de proefkonijnen. Nog, nog een uh, voorbeeld. Um, uh, die was nog veel erger, denk ik. Jullie gaan elkaars. Vlees eten. Wat is eigenlijk de vraag daarbij? <laughs> Hoe smaakt mensenvlees? Hoe smaakt mensenvlees? <laughs> ja. Klein stukje wil je maar, hè? Ja. Er wordt gewoon even een stukje uitgenipt. Je kan naar de kapper, je kan ook naar de chirurg. <laughs> ik heb ineens niet zo'n honger meer. Waar de fuck zijn we mee bezig? <laughs> ja. Ja, dat besef ik nu ook wel een beetje, hoor. Want jullie eten elkaar ja. op. Mm -hmm. ik een stukje uit Dennis Bil en hij uit mijn zij. Gadverdamme. Biefstukjes, hele kleine biefstukjes. Wie is er lekkerder? Dat weten we nog niet. Nee, ik, nou, ik denk dat Dennis uh, overheerlijk zal zijn. Ik had vanmiddag al verteld... in Japan heb je die, uh, die Kobe beef, van een koe die zijn leven lang gemasseerd wordt... en bier te drinken krijgt. En het vlees is ontzettend duur... Uh, doordat hij zo behandeld is, of zij. Maar uh, ja, wat ik natuurlijk van Dennis krijg... die is... Uh, hoe oud ben je? 26. 26 jaar lang in de watten gelegd. Gemasseerd. Ja. Hier en daar een biertje, biertje op. op. Ja hoor, dat, dat is onbetaalbaar wat ik krijg. Maar nee. jullie hebben het nog niet opgegeven? Nee, we gaan het vol, Ja, In de studio ja. gaan we het opheffen. Laat eens even zien, jullie tekens. Ja, bij hem zit het echt op zijn bil. Oh mijn god, jullie hebben echt. Die, die, die van mij is wel ah. iets mooier genezen. Dat wel. Ja. Was dit een even een moment dat jullie dachten: gaan we dit wel echt doen? Hebben jullie hierover getwijfeld? Nou, het is eigenlijk... Ik had vroeger die film Alive gezien van het vliegtuig wat nu ja. stort. Dat ze de overledenen gaan opeten. En dat heeft altijd wel in mijn hoofd gespeeld. Dat ik dacht van ja, hoe zou mensen vlees smaken? Maar dan denk je meteen aan kannibalisme met iemand vermoorden... Maar in ons geval geven wij elkaar toestemming. We leven nog allebei, alles functioneert nog. We zijn helemaal 100%. We hè? hebben een leuke dag gehad. Precies, <laughs> het was een leuk uitje. En, um, dus eigenlijk heb ik bijna geen enkel moment uh, eraan getwijfeld. En dacht ik alleen maar, nee, ik vind dit heel leuk. Alleen toen ik op die operatietafel lag en ik zag hoe diep die uh, arts... Uh, uh, als het graven dat, was? Ja, echt aan het graven. En uiteindelijk is er nog ongeveer een rozijntje vlees uit mijn lichaam gekomen. Ja, toen dacht ik wel van wow, dit gaat toch wel iets verder dan ik dacht. Ja, want het kan op twee manieren. Je, kan gewoon, je moet eerst sowieso door een soort speklaag heen gaan wat iedereen heeft. Ja. En daar hadden ze een stuk uitgehaald. En dat was best wel een groot stuk. Maar dan heb je echt, echt zeg maar vet. Dus dan eet je ook alleen maar vet. Dus wij zeiden, we willen wel echt de biefstuk willen we proeven. Wat moeten we dan doen? Het het vet hebben ze weer teruggezet. Nee, <laughs> dat, uh, dat, gaan we, dat is voor, maar voor die nou. een Maar voor die biefstuk moet je dus echt naar de spier toe. Dus dan, dan moet je dieper gaan. En er is bij ons, bij, uit mijn beelspier is een stuk. Uit jouw zijspier is een stuk. En dat, is, dat groeit nooit meer aan. Maar dan heb je wel echt die, die sappige biefstuk. Je weet nu, natuurlijk nu al dat de commentaren gaan zijn. Ja, maar dat gaan mensen nadoen thuis. Nou, doe dat. Ja, ja. Dat moeten ze zelf weten. Niet ik dat door... blind rijden. maar ba je... Barbapapa kwam ook op tv. En ik heb nog geen één kind zichzelf in een auto zien veranderen. Dus, uh... Nee, precies. Dat zal wel bijvallen. Nog even tot slot. Nog een, uh, nog een, uh, vond ik ook een erg mooie. Je gaat koken. Kijken of je kan koken in een vaatwasser. Ja. Want, ook weer bij deze vraag. Nou Weeskog. ja, het, het kan natuurlijk gebeuren dat je de gasrekening niet hebt betaald. <laughs> hè? En dan, uh, dat is heel reëel. En nou, dan moet je toch koken. Dus wat kan je dan doen? Nou, je zou een strijkijzer kunnen koken, maar dat later. En we begonnen met uh, de, de afwasmachine. Ja, ja, we hebben zeg maar een blokje in het programma. Dat heet Home Survival. En daarbij gaan we gewoon uh, thuis kijken met de spullen die je hebt. Of je die ook voor andere doeleinden kan gebruiken. Aardappels in het mandje, twee bakjes noedels, meieren, salampje. Zullen we er een lekker tuinkrijden bouillonblokje in doen? Die doen we natuurlijk gewoon in dat vakje. Hoeveel liter water gaat erin? 30 of zo? Geen idee. Gewoon 3 liters. Ik zet hem op het heetste wasprogramma. Ja, en het is 70 graden. Nu maar wachten. En heren, hoe smaakt het net? Nou ja, kijk, die vaatwassen die wordt uh, een graad of 70, dus uh, daar kom je nog aardig mee uit de voeten. En uh, ik, ik schrok bijvoorbeeld dat die eieren zo goed gelukt waren. Ja. Dat had ik echt niet verwacht. En de zalm. De ja. zalm was prima. Die was gewoon prima. Die was prima. De aardappelen waar ik was, ja. En, en de noedels, want dat smaakte wel naar afwaswater. Ja, <laughs> maar de rest niet. Nee, de, de rest was prima. En de zalm was ook gaar. Nou, dat ja. was lekker warm. Ja, precies goed. Kortom, ja, je kan koken in een vaatwasser. Precies, ja. nou, en dat had je niet verwacht voordat je naar ons programma ging kijken. Dat bedoel ik maar. En voor dit soort vragen, wat waren het ook weer nuchtere vragen, We hebben zo beantwoorden? Of andersom? Ja, andersom. Ja, andersom. Ja, andersom. Ja, andersom. Ja. Ja. Te zien volgende week woensdag om tien uur over half tien op Nederland 3. Proefkonijnen. Heren, dankjewel. Graag gedaan. Radio 1, The LM Today. Een volstrekt programma, maar wel de moeite waard. Um, zometeen, het mysterie van de banaan op de fruitschaal. Mag je nou een banaan wel of niet bij het andere fruit neerleggen? Dat hoor je in Durf te Vragen. En Matthijs van Nieuwkerk die presenteerde vandaag De Wereld Draait Door. Niet, en dat is een unicum. Hij is ziek. Um, We reizen af naar het land van de talkshow zometeen. Want in Amerika hebben ze een hele aparte oplossing als de host ziek is. Vrouwen in het lang, een heleboel mooie vrouwen. Mannen in smoking. De miljonairsfeer. Hij is vandaag weer van start gegaan. En vanavond is de galenavond. En ik ben hier al een paar keer geweest. En ik vind het vaak ook toch wel een klein beetje iets eikeligs hebben. als je hier naartoe gaat. Maar het is ook wel weer aan de andere kant gezellig. En uh, ja, ik krijg altijd toch een klein beetje het kerstgevoel. Eigenlijk om deze miljonairs ver. Dus al het moois hier op de beurs... grote auto's, dure horloges, kunst... vind ik één ding, dat valt echt op. En dat is... Ja, een space shuttle eigenlijk. Kunnen we het wel noemen, hè Eva? Ja, zo kunnen we het noemen. Uh, het is, wij zijn hier met uh, Space Expedition Curaçao. Dit is inderdaad uh, de raket op ware grootte. Zoals je hem hier ziet. Maar niet, mijn, echt. Uh, niet echt. Niet echt. Oh, dat dacht ik even. Uh, nee, nee, dit is niet de echte, maar uh, wel de Ware Grote een, uh, een prototype. Dit is wel uh, zoals wij in 2014 de ruimte in gaan. Uh... Nou zinnig. En dan voorin, dan zit je daar en uh, ja, dat is de cockpit. En dan ga je met z'n tweeën in, of met z'n vier of met z'n zes mag je, je hele familie meenemen. Nee, dat gaat bij deze niet. Je kunt inderdaad maar uh, in je eentje mee. We hebben uh, de astronaut en jij bent zelf de Co-Pilot astronaut. Uh, je zit daarnaast. En, uh, je kunt het dus uh, helemaal zelf uh, ervaren. En waar ga je heen? Uh, de ruimte in. 100 kilometer, dat, uh, dat hebben we ooit met elkaar afgesproken. En heb jij er al in gezeten? Nee, ik heb er nog niet in gezeten. Zou je durven? Ik zou het zeker durven. Ik niet. Ja. Jij niet? Nee. Wat houdt je tegen? Wat, nou ja, uh, wat ja. lijkt je zo eng? van de week de Kuipers, die gaat dan ook weer de lucht in eh, op de radio. Eh, ergens in de kassa gestaan, in Rusland. En dan denk je, stel je voor, joh, nou, helemaal, hij is dan getreden, dan ga je de lucht in. Dan kom je niet meer terug. Wij komen zeker terug. We komen we uh. zeker terug. Wij zweven ook wel terug naar de aarde. Dus, uh, nadat je uh, een paar minuten gewichtloos bent geweest... Uh, daar krijg je ook nog wel even wat, uh, wat G-kracht uh, te, verd te verdragen. Maar het is niet, uh, niet ernstig. Dat, uh, dat kunnen wij met z'n allen aan. Dat red je wel. Dat redden we wel. Mocht er daar ergens iets misgaan wat wij wat, uh, vrijwel niet kan... want dat wordt natuurlijk heel uitgebreid getest... Maar zou dat gebeuren, dan kunnen wij altijd nog de uh, motoren opnieuw starten. En dat is echt heel uniek aan dit toestel. En wat krijg je dan te zien allemaal? Je ziet de bolling van de aarde. We hebben het, uh... Dat zie ik ook op Google Earth. Dat, dat zou ook kunnen. maar ja, goed. Nee, maar goed, dan kan je natuurlijk in helemaal in. precies. Het feit dat jij daar bovenin zit en uh, die bolling van de aarde ziet waar, wij, waar het allemaal op gebeurt. En, uh, ja, het schijnt zoiets... Uh, ongelooflijk bijzonders te zijn. Een is dat... hetzelfde als je het noordenlicht voor het eerst ziet. Dat heb ik ook nog nooit gezien. Nee, ik ook Jij niet. Ook niet. <laughs> en wat kost dat? 95.000 dollar. Oh. valt wel mee. Ja, dat valt er mee. Precies. Ja, is toch een prikje. Als je hier om je heen kijkt, zijn er dingen die mensen hier ook kunnen betalen misschien wel een stuk duurder. En ja, de vraag of je daar dezelfde beleving uh, ja. Ja, nou ja, goed, met een Rolex om of in een hummer rijden. Dat kan ook een bepaalde beleving hebben Absolute. natuurlijk. Absoluut. Ieder, uh, ieder zijn keuze. <laughs> ja, maar dit is toch iets anders, hè? Dit is anders. En dan hoop je hier een heleboel miljonairs voor te strikken de komende dagen. Ja, deze mensen kunnen het zich uh, veroorloven. En, uh, nou ja, zijn welkom om bij ons uh, een ticket uh, af te nemen. Is er veel vraag <laughs> Er is nog ruimte genoeg. Ik denk niet dat ik meega. Oké, okay, nou ja, dan... Uh... Uh, ...hoop ik wel dat je ons uh, blijft volgen en het uh, wil bekijken vanaf uh, tv of zo. Op YouTube, YouTube. Ja, precies. <laughs> dat kan uh, straks. En uh, Misschien <laughs> heb je die beleving dan ook. Ja, precies. Nou, mooi. Nou, Het is wel een fascinerend ding, gewoon hier tussen al deze materiële zaken. Die ja. Het heeft iets aparts. Ja, dat is het ook. En het is toch even fascinerend om te horen zo op deze miljonairsfeer. En ik zei in het begin, ja, het is eikelig. Maar goed, de mensen zijn nu allemaal binnengestroomd. Champagne... We zijn lekker aan het keuvelen, er wordt gegeten, naar mooie spulletjes gekeken. En ik ga me er ook maar eens even tussen bewegen. Want de avond gaat nu pas echt van start. De dag was dat of eigenlijk de avond van Joris Kreugel. One party two, call. two people one call.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 Raccoon took it. Wil je nou leuke filmpjes zien? Uh, misschien nog van Joris die je net hoorde. Um, op zijn Ga even naar bnntoday.nl. Of naar onze Facebook, facebook.com slash bnntoday. En uh, we zijn natuurlijk ook te volgen op de webcam. Ook op onze site. Maar nu dan, als je een vraag hebt op Twitter... dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. En zo beantwoorden wij iedere dag een vraag op bnntoday. BNN Today: Hashtag durf te vragen. Edmar Marlies van Dam vraagt... We zijn bezig het mysterie van de banaan op de fruitschouw op te lossen. Mogen bananen nou wel of niet bij ander fruit? Hashtag durf te vragen. Ik ben Marco van Eden van de firma van Mossel Groente en Fruit uit Laren. Het verhaal van het doorrijpen van vruchten wanneer er bananen op het fruit liggen... dat is inderdaad zo. De banaan die stelt ethylene af, waardoor de andere vruchten... ...die eronder liggen doorrijpen. Op zich is dat geen probleem als je je fruit gewoon wat sneller door wil laten rijpen. Dat kan je ook doen wanneer je een avocado rijp wil krijgen... ...door middel van een banaan in een zakje met een avocado te doen. Waardoor ze sneller doorrijpen. Aschdijk durft te vragen. Morgen weer eentje. Eerst het nieuws met Kees Groot. M. M. M. Dit is Radio 1.